Vijf uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. Goedemiddag. PvdA-congres massaal tegen strafbaar stellen illegaliteit. Nieuwe regeringscoalitie Italië lijkt een feit. En bijna twee derde van de gevangenen Guantanamo Bay doet mee aan hongerprotest. Het weer: vandaag nog geregeld zon en 9 tot 12 graden. Morgen hetzelfde beeld, maar wel iets warmer. Maandag zijn er geregeld buien, maar op Koninginnedag is het redelijk zonnig en droog. Met een grote meerderheid heeft het congres van de Partij van de Arbeid tegen de strafbaarstelling van illegaliteit gestemd. Een staande ovatie kreeg PvdA-lid Sander Terphuis. Hij is de opsteller van Motie 41... waarin wordt gezegd dat het kabinet illegaliteit niet strafbaar moet maken. Terwijl de partijtop van de PvdA wil vasthouden aan de afspraken... die daarover zijn gemaakt in het regeerakkoord met de VVD. Ik ben een vluchteling. Ik kom uit Iran. En ik heb helaas moet ik zeggen, ook een tijd in illegaliteit moeten doorbrengen. Dat was ook in het dorp hier in Friesland, Burgum... Friese, dank u voor uw steun. Ook toen. Maar die angst was onbeschrijfelijk. Dames en heren, kijk naar uw idealen, kijk naar uw waarden. Kijk ook voor, voor, voor, waarvoor u staat als sociaal-democraat. En stem, alsjeblieft, voor motie 41. Dank u wel. Dank u wel. Dat was Sander Terphuis. Hans Andringa is op het partijcongres van de PvdA in Leeuwarden. Wat probeerde het partijbestuur nog om die zaal op andere gedachten te brengen? Ja, in de loop van de dag werd duidelijk dat, het, dat de partij top probeert... om ja, de uitvoering, de scherpe kantjes van deze maatregel af te halen... door te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er razzia's worden gehouden... om mensen zonder papieren achter slot de grendel te zetten. Dat het ook niet de bedoeling is dat mensen die worden ingesloten... dat die onder slechte omstandigheden komen. Uh, en dan moet je denken aan meneer uh, Domatov... die een tijd geleden uit uh, wanhoop zelfmoord heeft gepleegd. Uh, maar al dat soort dingen probeerde de Partij van de Arbeid Top... Uh, bij de leden naar binnen te brengen... om toch maar te proberen om die motie 41 niet aan de meerderheid te helpen. Hans Peckman deed een dappere poging, maar het lukte niet. Maakt dat dit voorstel allemaal minder erg? Nee. Want dit is een gruwelijk voorstel. En ik ben er hartstikke trots op dat wij dit met z'n allen gruwelijk vinden. Dat vind ik echt de, de prijzenswaardig. En dat we dit geen goed voorstel vinden. Maar, en die moet ik ook zeggen, soms moet ik als partijvoorzitter de fractie aanspreken op je moet je wel aan het verkiezingsprogramma houden. Dat is ook mijn taak. Dat doe ik soms. Maar anders is het ook, en dat is nu ook het geval, dat ik ook jullie aan moet spreken op de keuze die jullie natuurlijk eerder hebben gemaakt door het regeerakkoord te steunen. En ik snap, nee ik weet dat het zo is, ja dat is geen leuk woord hè. Maar het is wel waar. Dan zijn we nu toe aan de stemming over uh, motie uh, 41. De motie is aanvaard. En toen viel het applaus plotseling weg. De zaal barstte uit in een grote applaus. Maar de techniek van de Partij van de Arbeid... toevallig of niet toevallig, het applaus werd weggedraaid. Ja. Maar de stemming was er niet minder duidelijk om... met grote meerderheid aanvaard. Ja, en wat nu? Ja, wat nu? Het wachten is nu op de speech van uh, Diederik Samson. Meestal is die zo halverwege de middag wel klaar en wordt die onder de journalisten verspreid. Dat is nu niet het geval, want uh, ze, willen echt wachten, uh, ze wilden echt wachten totdat duidelijk is hoe de stemming over deze belangrijke motie zou uh, verlopen. En dan pas zou hij de essentiële onderdelen in die speech gaan schrijven. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat Samson nu moet proberen aan de ene kant de partij die iets anders wil dan de fractie... om de verschillen toch uh, zo klein mogelijk te maken... en dat er in elk geval een weg vooruit is. En niet dat het bij de tegenstellingen... die nu zo helder op tafel liggen, blijft. Oké, okay. Hans Andering gaat op het partijcongres van de PvdA in Leeuwarden. Dankjewel. Italië lijkt een nieuwe regeringscoalitie te hebben. Formateur en beoogd premier Letta van de Sociaaldemocraten... heeft vanmiddag bij president Napolitano verslag uitgebracht... Die ontmoeting is voorbij en Letta geeft rond deze tijd een persconferentie. Waarschijnlijk zal hij bekendmaken dat er een brede coalitie komt... inclusief de centrumrechtse PDL van oud-premier Berlusconi. Op Schiphol is de jongen aangekomen die op internet had gedreigd... met een aanslag op een school in Leiden. Hij is gearresteerd en naar Leiden gebracht voor verhoor. De jongen van 18 kwam uit Costa Rica en meldde zich vrijwillig bij de ambassade. Hij is oud leerling van een school in Leiden. Hij had op internet geschreven dat er een aanslag zou komen. Door zijn bedreiging bleven maandag zo'n twintig scholen dicht. Over de motieven van de jongen is nog niets bekend. Burgemeester Lenferink van Leiden zei van de week dat de jongen hoogstwaarschijnlijk een gedragsstoornis heeft. Dit is het NOS-journaal. Marian Koekoek. Willem Holleder is door de politie verhoord in verband met een doodsbedreiging... aan het adres van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij had zich vrijwillig gemeld op het bureau in Hilversum. Na urenlang verhoor kon hij weer naar huis. Volgens de advocaat van Holleder was het probleem al voor het verhoor opgelost. Nou ja, het komt er uiteindelijk op neer dat eh, donderdagavond een woordenwisseling... heeft plaatsgevonden tussen meneer Holleder en meneer de Vries. En al voor het verhoor van vandaag is die woordenwisseling eh, uitgesproken... door de beide heren... Als volwassen mannen onder elkaar, die elkaar al erg lang kennen... dus de kou is al lang weer uit de lucht. De advocaat van Holleder zegt dat de zaak hiermee is afgedaan. Wat ik heb begrepen van de politie is dat meneer de Vries heeft bevestigd... dat de kou uit de lucht is, dus ik neem aan dat het hier wel bij kan blijven. De Vries zegt dat Holleder inderdaad zijn excuses heeft aangeboden... maar hij benadrukt dat dat niets verandert aan zijn aangifte. Volgens de misdaadjournalist komt er een rechtszitting. De bedreiging ging volgens de Vries over de Amerikaanse verfilming... van de Heineken-ontvoering. Holleder wil niet dat zijn personage en naam in de film worden gebruikt. De Vries zegt dat Holleder daar eerder wel toestemming voor heeft gegeven. In de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba... is het aantal gevangenen in hongerstaking opgelopen tot 100. Dat is bijna twee derde van alle gedetineerden daar. Negentien van hen zijn zo vermagerd dat ze gedwongen voedsel krijgen toegediend. Sinds februari zijn de gevangenen in staking. Ze protesteren daarmee tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden. In Guantanamo Bay worden terreurverdachten vaak jarenlang zonder proces vastgehouden door de Verenigde Staten. In het atriumziekenhuis in Heerlen wachten tientallen familieleden van een gewonde vrouw al de hele dag op nieuws over haar gezondheidstoestand. De vrouw, die vermoedelijk van allochtone afkomst is, werd binnengebracht na een incident waarbij ze ernstig gewond raakte. Volgens de politie is ze in levensgevaar. Er zijn drie mensen aangehouden. De politie wil geen mededelingen doen over de zaak. Marie-José Jamin in het Atriumziekenhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. U kunt natuurlijk ook niet zeggen over het slachtoffer of over de toedracht... maar wel over de enorme groep familieleden in uw ziekenhuis. Dat is ook wat. Hoe verloopt dat? Dat verloopt heel rustig. Ja. Dat uh, verloopt echt heel rustig. Ja. Uh, vanochtend uh, merkten wij dat er uh, toch wat meer mensen kwamen dan... Dan wij in Nederland gewoon zijn. Mm -hmm. um, dat liep al gauw naar 20, 30 mensen. En uh, uiteindelijk uh, rond het middaguur waren dat er toch wel meer dan, uh, dan 50. En nou, iets na 1 uh, hadden wij zoiets van: ja, dit zijn er zelfs meer dan, uh, dan 100. Uh, we hebben de mensen uh, een, uh, ja, kunnen, kunnen vergasten op wat koffie, thee, uh, wat te drinken. Uh, men heeft uh, een ruimte gevonden waar men kan zitten. We hebben gelukkig een, uh, een ruimte die zich daar goed voor leent. En uh, het is allemaal heel rustig verlopen. Mm -hmm. uh, en zo ongeveer zeg maar vanaf nou ja, drie, uh, vier uur, kwart over vier zijn uh, een heleboel mensen weer weggegaan en denk ik dat je nu niet aan de 50 personen meer komt. Maar uh, ze zijn er nog wel. Uh, en dat is nog steeds meer dan wij gewend zijn. Ja. Komen die mensen uit de regio Heerlen of komen ze van elders? Ik heb geen idee. Ik heb, geen idee. Ik heb de indruk dat ze uh, overal vandaan zijn gekomen, inderdaad. Maar ik weet het echt niet. Ook uit de buitenland. Ik heb het nog niet kunnen vragen, moet ik zeggen. Had u dit al eens eerder meegemaakt? Uh, nou, ik zelf niet. Maar ik weet dat er... Uh, uh, in Nederland uh, en trouwens ook daarbuiten... Uh, gewoon in, in bepaalde culturen het heel normaal is... dat als er iemand ernstig ziek is... dat dan echt alle familieleden uh, daar naartoe gaan... om steun te, te verlenen, elkaar te spreken, elkaar te steunen. En uh, ik neem aan dat dat hier ook is gebeurd. Ja, en dat heeft ook wel wat. marie José Jamin van het Atrium Ziekenhuis in Heerlen, dank u wel. Alsjeblieft hoor, graag gedaan. We gaan naar het EK Judo in Boedapest. Waar Henk Grol op de mat staat in de finale tot 100 kilo. Verslaggever Kees Jonkind. Precies twee minuten judo in deze finale. De score is nog 0-0. Eén straf voor de tegenstander van Henk Grol. En dat is de Tsjech Lucas Krapalek. Het is duidelijk te zien dat Henk Grol last heeft van zijn linkerduim. Ook nu weer zit hij op de mat. En. Hij puft het uit. Hij heeft last van die duim gekregen een, in, op een training. Tijdens een training een week voor het Europees kampioenschap. En daar heeft hij nog steeds last van. Dus eh, daar gaat hij zeker deze finale moeite mee krijgen om die partij goed uit te judoen. Maar het is een beer van een kerel. Hij heeft ooit een keer bijna de wereldtitel gehaald met een kapotte knie. Dus ook dit moet hij aankunnen. Dan nog de hoofdpunten van het nieuws. Het PvdA-congres heeft massaal tegen het plan gestemd... om illegaliteit strafbaar te maken. Italië lijkt een nieuwe regering te hebben. Het is een brede coalitie onder leiding van de sociaaldemocraat Letta. En bijna twee derde van de gevangenen op Guantanamo Bay... doet inmiddels mee aan een hongerprotest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nu direct verder met de judofinale met Henk Grol. En Grol heeft inmiddels ook een straf gekregen wegens passiviteit. Zoals ik al eerder vertelde, last van die duim en hij probeert tijd te winnen door rustig aan te doen. En dat wordt meteen de kop ingedrukt door de scheidsrechter. Hij geeft een rolletje wegens passiviteit. Dat betekent dat de score gelijk is en ook het aantal straffen is gelijk. Volkomen gelijk opgaande strijd deze finale. De mannen staan voor de vierde keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Alle drie de keren gewonnen door Henk Grol. Maar ik kan me nog een wedstrijd herinneren in Rotterdam. En daar was het kantjeboord. E Hier aanval van de Tsjech probeert een Gari Een binnenwaartse beentechniek. Maar dat mislukt. Grol blijft overend. Beide heren staan heel diep gebogen. Moeten ze mee oppassen. Aanval wordt overgenomen nu door de Tsjech, Maar goed op de buik gedraaid door Henk Grol. Waardoor het geen score is. Nog anderhalve minuut. Krapalek was de man die in Londen uh, last kreeg van uh, Henk Grol. Toen stonden ze ook tegen elkaar. Toen had Grol net verloren van de Duitse Peters. Was daar zo gefrustreerd over. Kwam de mat op en de eerste, de beste tegenstander die hij tegenkwam... gooide hij dwars door de, door de mat, door de tatami. En dat was deze Krapalek. Dus die is gewaarschuwd. Dat zal hem niet nog een keer overkomen. Heel defensief staat de Tsjech... Diep gebogen, Dat mag officieel niet. Hij trekt Grol ook mee naar beneden. Daar kunnen ze allebei voor bestraft worden. Je probeert Grol een aanval dat mislukt. Goed weggestapt door de Tsjech. En Mathee, scheidsrechter legt het spel stil. En ja, inderdaad, beide judoka's krijgen allebei een straf... wegens het te diep gebogen staan. Twee straffen. Aanval van Grol. Goed weggestapt door de Tsjech. Mannen moeten oppassen dat de straffen niet oplopen. Bij vier straffen is de wedstrijd afgelopen. Je vierde straf is einde partij. Nu gaat Grol door de boarding. Aanval van de Tsjech werd ingezet op het gele vlak. Maar werd helemaal op het rode uit de, de rode zijkant afgemaakt. En Grol belandt nu met zijn hoofd tegen de boarding. Blijft even zitten, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze rustpauze... ...hem ook wel goed uitkomt. Even op adem komen. Het is duidelijk te zien dat hij niet, niet fris is. Hij moet nu ook van de scheidsrechter zijn pak in orde maken. Nog 48 seconden. De stand is dus gelijk. 0-0. Allebei twee straffen. Een yuko is voldoende voor de winst. De tegenstander op de zij gooien. Aanval van de Tsjech. Nu staan ze allebei stil. Oh, nu gaat... Grol op de zij. Krapalek kijkt naar de scheidsrechter en het is Wazari voor Krapalek. En Grol kan niet meer. Hij ligt op de mat uit te hijgen met zijn neus op de mat. Duidelijk last van die duim. Helemaal niet fit. En dat, als het zo blijft met nog 27 seconden op de klok, dan is dit de derde Europese finale die Grol verliest. Dus een derde zilveren medaille op het EK en dat zal hem absoluut niet aanstaan. Dus nog 27 seconden op de klok. Hij gaat ongetwijfeld nog een ultieme aanval doen. Hij pakt de Tsjech nu op de rug. We wachten op het juiste moment. Nog 19 seconden. Er komt nog een aanval van Grol. Hij zal wel moeten. Hij moet in ieder geval Wazari scoren om gelijk te maken. Maar nu met 13 seconden staat de klok weer stil. Hij maakt een grote bocht weer, de mat op, Henk Grol. En nu sprint hij op de Tsjech af. Nog 10 seconden. En de Tsjech gaat op de knieën. Krapalek heeft inmiddels een derde straf gekregen. Met nog 6 seconden. Als hij nog een straf krijgt, verliest hij. 5 seconden nog. Grol moet nog iets doen. Ultieme poging. Het zit er niet in. Het zit er niet in. Het is afgelopen. Kropalek geelt het uit. De Tsjech is Europees kampioen. En Henk Grol slaagt er weer niet in om de Europese titel te pakken. In 2008 lukte het hem wel, maar daarna in 2009 zilver, 2010 zilver en nu in 2013 dus weer zilver voor Henk Grol.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 Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires? Samen voor Oranje. Een twee-uur-durend feestelijk Mesing-concert voor ons koningspaar. 30 april, Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Glenis Grace, Jim Bakken, Lee Towers, Anita Meijer, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl.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 We vervolgen langs de lijn zometeen heropenen we het sportforum met Tom Boot, Koen Greve en Mart Smeets. Nu eerst nog even naar het judo. In Budapest verloor Henk Grol zojuist zijn EK-finale. Uh, Kees Jonkind, wij hebben hier zitten meekijken en aan tafel vroeg. Iedereen zich af, is het nou de duim waardoor hij niet meer kan op het laatst? Of is het toch gewoon puur conditiegebrek? Hij was het echt helemaal kwijt, hè? Ja, hij was het helemaal kwijt. Ja, dat, dat zullen we hem uh, moeten vragen. De, de man traint wel ongelooflijk hard. Dus ja, conditiegebrek, dat lijkt me, lijkt huh? me eigenlijk niet. Uh, ik denk wel dat hij heel erg aangeslagen was door die, uh, door die duim. Uh, hij is de hele dag uh, verzorgd aan die duim geweest. En uh, echt wel uh, zorgelijke gezichten rondom uh, Henk Grol. Dus het, het is wel echt een, een ding, uh, die blessure. Maar uh, ja, goed, uh, als je in de finale staat, je moet uh, door een muur kunnen. En uh, in principe kan hij dat ook. Maar uh, ja, wat je zegt, hij zat er helemaal doorheen aan de tent. Hij kon ja. echt niet meer. Alles ja. deed hij om uh, op adem te komen. Ja, jij zegt, in principe kan hij dat ook, hè. Door een muur gaan en alles geven en uh, misschien ook wel van iedereen winnen. Maar ja, simpele vraag is, waarom doet hij dat dan zo weinig? Hij is één ja. Europees kampioen geweest, hè, vijf jaar geleden. Precies. Ja, en toen dachten we, van nou, we hebben nu een, uh, een kerel die, uh, die gooit ja. alles weg. Ja. En uh, ja, nee, het stokt. En uh, er is altijd wel een excuus. Uh, natuurlijk, judokas hebben altijd pijn en hebben altijd blessures. En uh, daar heeft hij ook uh, echt wel uh, zijn portie van gehad. Dat klopt allemaal wel. Maar uh, op het moment supreme, uh, ja, dan is hij er niet. En uh, ja, dat, dat is wel een dingetje. En uh, ze, ze proberen natuurlijk om het. Uh, geen uh, uh, trauma te laten worden, want uh, daar moet je mee oppassen. Maar ja, als je, als je gewoon naar de statistieken kijkt. Dan uh, ja, iedere finale, of, uh, uh, op de Olympische Spelen haalt hij de finale niet. En uh, tijdens EK's wel, maar dan, uh, dan verliest hij ze. En dat, uh, ja, dat, ja, dat is toch een uh, aandachtspunt. En wat wordt er achter de schermen aan gedaan om hem de man te laten zijn die we allemaal in hem zagen? De, de, de winnaar van Olympisch goud? Ja, ik, heb, ik denk wel eens dat hij uh, uh, een soort imago ophoudt wat hem in de weg staat. Dus uh, de grote, sterke, stoere kerel die voor niemand aan de kant gaat... Ja, gaat die uh, op de divan liggen bij een sportpsycholoog? Uh, weet ik niet. En uh, misschien zou het wel eens goed zijn als hij dat toch doet. Ja, en dan heb je natuurlijk nog het lichamelijke deel. Ja, maar dit is ook wel psychisch hoor, volgens mij. ja en uh, uh, op een gegeven moment wordt het toch een, een, een, een hobbel, zo'n uh, finale winnen. Ja. Um, ja, het is, helaas is die hobbel vandaag weer groter geworden. Ja, hier aan tafel, hoe zien jullie dat, Mart? Uh, ja, precies en... wat Kees zegt, ja? die hobbel is te groot geworden. Op het moment dat hij een finale binnenloopt, dan weet hij, dan zit er in zijn hoofd, oh jee. En dan wordt het, het vreselijk knokken voor hem. En wij zaten hier te kijken, van, hij, had, hij kwam toch conditioneel tekort, of niet? Ja, We hebben die ton, ook daar gezien. Het wordt onttoond, maar er ja, dus kwam alles een... tekort. Ja. Ja, ja. ja, dat is vreselijk. Als je zo sterk bent... We, er was één shot, misschien dat ze dat vanavond bij Studiosport laten zien. Die Tsjech, die, ik denk dat die man die weegt zeker 110 kilo... die tilt die, die, die zo in één op. Dus hij is bloedsterk, die man. Hij kan alles. Ja. Ja. En op een of andere manier blokkeert het als er het woord finale komt. Ja, Of, Kees, en dan vraag ik dat maar gewoon aan jou... is hij misschien dan toch net niet zo goed als wij allemaal denken... en als hij uitstraalt? Nou ja, de, status, de, de, de resultaten wijzen eigenlijk wel uh, die kant op. Ja, maar op de een of andere manier blijf je maar denken... hij kan het wel, hij kan het ja, wel. Ja, ja, dat klopt. En uh, we hadden natuurlijk met z'n allen de verwachting... dat hij dan in Londen, uh, dan zou hij het laten zien. Dat had hij dan ook min of meer beloofd, weet je wel. Vier jaar daarvoor. Maar dat had hij natuurlijk ook niet moeten doen. En uh, beloven dat, dat je een gouden medaille krijgt. Want dat heeft hem ook achtervolgd, weet je wel. Dat, de, over vier jaar uh, pak ik goud. Ja, daar gaan we er met z'n allen voor zitten. Dat gebeurde natuurlijk niet. En in principe riep hij, uh, uh, pas maar op, in Rio ben ik er weer. Ja, dat soort dingen moet je, denk ik, daar moet je eigenlijk uh, wijzer in worden. Dat moet je gewoon niet roepen, want je legt een enorme druk op jezelf. En dat uh, blijkbaar uh, dacht hij dat aan te kunnen, maar ik, uh, ik betwijfel het. Ja, al met al is hij van de, even tellen, zes Nederlanders die vandaag in actie kwamen wel de meest succesvolle. Je zou het bijna vergeten, hij wint zilver, maar in de verkerk wint brons. En nog even de andere deelnemers van vandaag namens Nederland, Kees. Ja, de belangrijkste is dan natuurlijk Guillaume Elmond. Ja. Die is overgestapt uh, naar Londen van 81 naar 90 uh, kilogram. Die uh, heeft drie partijen gejudo'd, die verloor uiteindelijk op straf van uh, de Georgiër en. Die uh, Georgië heeft net uh, zilver gepakt. Uh, ja, dat was een, uh, een partij op straf. Dat is met die nieuwe regels. Ik bedoel, de, stand, de stand in scores was gewoon gelijk. En uh, Elmond had één straf meer dan uh, de Georgië. En daardoor uh, uh, ja, werd hij uit het uh, toernooi gekegeld. Had geen herkansing, want het was nog niet de kwartfinale. Grim Vuistes, die kennen we nog. Het zwaargewicht heeft veel blessures gehad. Uh, is op de weg terug, maar kwam in de tweede ronde Teddy Riner tegen. Nou, dat is uh, kansloos. Dat is de Olympisch en wereldkampioen, veelvoudig wereldkampioen. En uh, dat was Ippon voor de Fransman. Noël van het End, ook in de klasse tot 90 kilogram, dezelfde klasse als uh, van Guillaume Elmond. Die uh, debuteerde verdienstelijk, won één partij, tweede partij verloor hij en zo vloog hij eruit. En dan Carola Uilenhoed. na haar afvalrace. Ze, is, ze heeft een operatie ondergaan, maagoperatie. 50 kilo ongeveer afgevallen. En, maar ja, Judo nog wel steeds, uh, nog steeds tegen de zware vrouwen. En ja, dat verschil wordt toch wel erg groot. Ze kwam tegen een uh, enorme zware Turkse te staan. En die gooide haar met Ipon van de Mat in de herkansing. En ook zij dus geen medaille. Dan hebben we dus tot en met alle zware klassen gehad. Wat krijgen we dan morgen nog? Morgen is de landenwedstrijd. En dan krijgen we dus het officiële afscheid van Edith Bos. Ja, dan, Edith Bos is uh, uh, gisteravond ingevlogen. En die, uh, ja, die gaat uh, morgen haar, uh, ja, laatste, haar laatste dingetje doen. En uh, ik had uh, gisteren nog contact met haar. Ze gaat absoluut natuurlijk uh, voor een medaille. Want uh, ze wil natuurlijk wel op, een, uh, op een, uh, ja, een goede manier afscheid nemen van deze wedstrijdsport Waar ze ongeveer 25 jaar aan gedaan heeft. Uh, al met al. Dus uh, ja, is heel erg. Uh, ze kijkt er ontzettend naar uit, maar vindt het ook uh, heel eng. Want alles is het uh, voor het laatst. Ze heeft voor de laatste keer getraind. Uh, ze is voor de laatste keer in een vliegtuig gestapt op weg naar een groot toernooi. Alles is voor het laatst. En dat, uh, dat is wel een, uh, op dit moment een factor uh, in haar hoofd. We gaan het meemaken morgen. Kees Jonkin, dankjewel. We pakken het forum op waar het was gebleven. We zaten midden in het Champions League voetbal. Denk een half uur geleden inmiddels. Maar, um, en dat wil ik doen uh, aan de hand van de arbitrage. Um, Koen, om bij jou te beginnen. Uh, Mario van den Ende heeft uh, zich deze week nog wel eens uitgesproken. Oud-scheidsrechter maakt zich zorgen over de arbitrage... in binnenland en buitenland. Dat was ongetwijfeld ook naar aanleiding van wat we gezien hebben... van die Hongaarse scheidsrechter mm. dinsdag bij uh, Bayern München Barcelona. Hoe dramatisch was dat? Ja, dat was natuurlijk vrij dramatisch. Die Victor uh, Kassay uh, doel jij op. Ja. Ja, die maakte echt wel drie, vier, vijf fouten. Echt. En dat kan, op dat niveau kan dat echt niet. Uh, ik vind wel Maarer van den Ende ja, top scheidsrechter geweest. Ik vind het een beetje flauw dat hij nu al jarenlang bezig is... met ook Nederlandse scheidsrechters steeds maar negatief te beoordelen. Steeds maar tegen het licht te houden. Dat ze niet goed zijn, dat ze geen karakter hebben. Nou doet hij nu trouwens wel iets meer dan dat. Hè, want hij zegt niet alleen dat het slecht is. Hij, pleit nu, hij heeft, komt dus met een oplossing, tenminste dat denkt hij. Hij pleit voor een soort van uitzendbureau voor scheidsrechters los van nationale bonden en zo, dat gaat opleiden... en dan een bepaalde standaard vasthoudt. Ja, goed. Maar ik, we hebben met Björn Kuipers... vind ik gewoon een topscheidsrechter in Nederland. Ja, dat was uh, Björn de Nijhuis, zag, ja. prima scheidsrechter ook. Uh, dus ik vind ze allemaal niet zo heel erg slecht in de eredivisie. En uh, Dick Jol heeft er ook lang een handje van gehad... om steeds maar weer te zeggen... de Nederlandse arbiters zijn niet goed... Maar Kuipers bewijst zich toch in een kwartfinale en een halffinale ja, op allerhande niveau? Ja. ja, Kuipers inderdaad wel. Wat vinden de andere heren? Mart, Tom, is het iets van de laatste tijd dat het slechter wordt met scheidsrechters? Voor wat ik gezien heb, maar dat zijn die dramatische buitenspelgevallen van één rondje terug. Ja, dat is verschrikkelijk als je, als je dat niet ziet. Maar ik verwijs even naar een stuk dat in trouw stond vanochtend... van Henk Hoiting, de voetbalverslaggever. Ja. En die neemt het uh, buitengewoon op voor, uh, voor Kuipers. En die zegt ook van, laten we nou gewoon ons mond houden. Die man heeft het geweldig gedaan, klaar. Ja, Tom, mee eens? Nou ja, ik denk er nooit over na. Als coach dacht ik er niet over na. Een scheidsrechter die... Fluiten, je voordeel en je nadeel. En het is niet alleen zinloos. Het is een slecht voorbeeld ook voor uh, spelers. He? Ja, je maar praat, wij zijn uitzondering, Tony. Ik heb ook nooit iets tegen een scheidsrechter gezegd. Nooit van mijn leven. Jij, nou, jij, jij liep wel eens te mopperen, maar jij. Je liet het ook gaan. Ja, het, het, heeft geen zin, het heeft geen zin om wat te nou, zeggen. Maar al... willen jullie eigenlijk zeggen dat de kwaliteit van de scheidsrechters... misschien wel hetzelfde is gebleven al die jaren... en dat we meer zijn gaan zeuren? Nou, die, die kwaliteit doet er eigenlijk weinig toe. Want ik denk nou, dat... Het, ja. Nou ja, die kwaliteit is altijd al redelijk. En misschien... Het belangrijkste is dat ze eerlijk zijn. En... Daar kan je denk ik ja. wel van uitgaan. En dat daar moet je van uitgaan, vanuit ik. Nou, en dan vallen alle beslissingen wel in je voor- en naden. En We zien ook wel nu echt met hele scherpe herhalingen... vanuit twintig kanten dat het drie centimeter buitenspel is. Hè? En zo'n man moet het in... Je kan eigenlijk niet, op een, je kan niet eens zien van hetzelfde moment dat de bal vertrekt... of het buitenspel is, want je hebt, je hebt maar één paar ogen. Het oh, nou. gaat zo ontzettend snel, het topvoetbal. Ja, maar het haalt is... net uh, Henk Hoiting aan... Die zegt, die andersom. Die zegt, ik verbaas me erover dat ze vaak zo goed fluiten. En zo kan je het ja. ook. Nou, als ik, als naar je kijkt, bij die eerste penalty geval ja. uh, van Dortmund. Uh, dan kijk je dat terug. en hij, Heeft hij dat gewoon heel erg goed gezien? Heeft hij dat het heel, heel erg gezien, goed gezien? Of heeft hij dat in die split second, dat hij het moet zien, heel erg goed gegokt? Nee, die gok niet. Hij, hij is een, een, uh, ik heb hem uh, vaak gesproken. Hij heeft, uh, uh, werkt met een team. Hè? Ze zijn met z'n zessen. Ja. Ze staan in, in, met elkaar in contact met een headset. Er staat er één achter de lijn. Je moet ook blind kunnen vertrouwen op elkaar. Dus hij hoort ook in zijn oren van... hé, hey, wel of geen strafschop. En dan moet hij blind kunnen varen op zijn team. Hij fluit ook altijd met hetzelfde grensrechters... Hè, als de enige Nederlandse scheidsrechter. Ja. Ik hoorde je Champions League finale... Ik, nou ja, het zou hem best toekomen, denk ik. Ja. Uh, misschien nog even afhankelijk van de andere twee halve finales. Als daar ook twee blunders bij vallen, dan maakt hij denk ik een goede kans. Ja. Oké, okay. en we ronden het voetbal voor eventjes af. We gaan wielrennen. Afgelopen zondag eindigde de wielerklassieker maand. De Ier Daniel Martin was de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik. En alweer werden de topfavorieten verrast... Ze hadden niet hun week. Als je die week heel ruim neemt, moeten we concluderen... na luik Keluik, de Waalse Pijl... en om te beginnen de Amstel Goldrace. Het is een verrassende winnaar op deze Amstel Goldrace. Maar we gunnen het wel. Heerlijk. Eén, Roman Kreuzinger. Heel erg leuk dat het zo gegaan is. Hier gaat de Moreno, Danny Moreno naar de binnenkant. En Moreno die gaat op weg naar de winst in de Waalse Pijl. Hebben ze dan een tweede mannetje? Ja, ze hebben een tweede mannetje. En die gaat het ook afwerken hier voor Katjusha. Voilà! Daniel Martin de Ier is de winnaar. Ja, hij kan het zelf niet geloven. Maakt een gebaar met de handen naar zijn hoofd van, hé, hey, heb ik dat nou? Ga ik hier die koers winnen? En jawel hoor, hij wint de wedstrijd. Hij wint Leuk, was dan ook leuk. Ja, de laatste winnaars waren dus Kreuziger, Moreno en Martin... om het lijstje even compleet te maken. Vanaf Milan Sanremo, Ciolek won daar. Vervolgens was het eh, Fabian Cancellara in Vlaanderen en in Roubaix. En ook nog in Harelbeke trouwens. En Peter Sagan won Gent-Wevelgem en de Brabantse Pel. Uh, Mart, het lijstje is minstens voor de helft redelijk verrassend. Nou, is sport leuk als het verrast? Was ja. dit dus een hele leuke wielermaand? Wel voor het internationale tableau, niet voor ons Nederlanders. Nee. Wij hebben niet meegedaan... Maar was ja, dat wel de verwachting? De verwachtingen ga ik niet vanuit. Uh, wij hebben niet meegedaan. En dat is een constatering nu. En dat is een pijnlijke constatering. Daar waar bijvoorbeeld een jongeling als Martin wel opstaat, uh, laten onze jongelingen het afweten. En dat is, uh, dat is niet goed. Welke prestatie was het meest verrassend? Van de onzen? Of van... Nou ja, nou, wat ik je wil. Martin zijn laatste sprong was erg mooi. Als je Rodriguez uh, terughaalt en hem dan laat staan... vind ik dat buitengewoon knap. Zometeen maar even over ons dan, over Nederland. is maar even naar de zuidenburen. Hoe is de stemming in België op dit moment, denk Minus je? 16 graden is het daar, de <laughs> hele dag al. Ja. ja, maar er is geen Belg die in de buurt is gekomen. Gilbert heeft het laten afweten. Bon is geblesseerd, die viel steeds. En er zit geen enkele vervanging in. Er komen geen nieuwe namen bij. Er zitten geen jongens die die echt uh, wat doen. Uh, Rolands heeft niks kunnen bewijzen... Uh, voor hoe de gevechten, maar nooit afgemaakt. Nee, in België en Nederland is het uh, zwart brood eten, zoals het heet. Ja, waar zit hem dat in? En dan eerst maar even bij de Belgen. Is dat puur toeval? Heb je gewoon pech dat het even niet wil? Uh, of is het een tendens? Dat weet ik eigenlijk niet. Je bent heel snel geneigd te zeggen... dat we met een schone sport bezig zijn op het ogenblik... en dat de, de meeste stallen wel uh, uitgemest zullen zijn... En dat het dus eerlijker is. En dat we dus ook de sterkste mensen gewoon als winnaar krijgen. Er zijn ook andere journalisten die daar heel anders over denken. Die zeggen, van, je kunt duidelijk zien dat Kreuzinger nog eentje van het oude wielrennen is. En die heeft zijn Ferrari dagen nog een beetje uitgebreid. Zover ga ik niet, want dat kan ik niet bewijzen. Het is wel opvallend dat een, uh, een soort renner dat in het verleden in, zeg maar het tweede gelid stond, dat dat nu grote wedstrijden is gaan winnen. We zijn af van de Valverdes, de Gilberts en de Rodriguez die winnen. Dat was een zekerheid. Sagan, is een dat is een, dat is een ander punt. Maar eh, de rijpe dertigers, kanselaar is er zo een... Ja. die moeiteloos alle grote wedstrijden naar zijn hand zetten... die zijn gepasseerd door de... ...late twintigers. En dat is een nieuwe kentering. Gepasseerd? Of, of is er een, gewoon een nee, veel goed, de bredere... Uitslagen, in de uitslagen is het duidelijk. Ja, of is het misschien zo dat er gewoon een veel bredere groep renners is... ...die dit soort wedstrijden nu kan winnen? Dat mag je toch hopen, ja. Dat, ja. dat is de bedoeling ook van het schoonmaken van het wielrennen. Ja. In dat opzicht is het leuker geworden. Ja, ja vind ik, wel. Ja. ik um... was wel. Kijk, wat Kreuzinger ook gedaan heeft... ...ik was blij dat hij daar won... ...omdat hij aanviel, waar de rest... Gewoon zat te slapen. Uh, het oude wielrennen aan het uitvinden was. Aan het heruitvinden was. En, en Kreuzingen reed daar dwars doorheen. Martin rijdt dwars door de coalitie heen van Rodriguez en zijn maten. En dat vind ik leuk. Dat is de winst van de wielerwedstrijden. Ja. En dat wij dan niet meedoen... Ja. Dat is pijnlijk. Hoe zit je daar dan als uh, in jouw geval uh, veelvuldig commentator van uh, de, de, oh, de, de, uh, de klassiekers? zoals ik uh, de ah, ja, 40 jaar heb gezeten. Ik ben er niet voor Nederlanders. Ik ben er voor de wedstrijd. Ja, en Ik bedoel het meer in het opzicht. Um, de afgelopen jaren was het heel duidelijk... Um, wie of welke twee of welke drie renners de favoriet waren. Dat riepen we eerlijk gezegd de afgelopen maand ook nog steeds weer. Het was, nou, bij we, we, we hebben Bonen zelf. geroepen en Cancelara en Valverde en Sagan... Um, hoe zit je daar naar te kijken als het dan ineens zo anders loopt? Nou, verrast. Je hoorde toch mijn stem bij de Amstel Golders. Ik was echt verrast dat Kreuzinger A het aandurfde... en B dat hij het volhield. Dus dat vind ik heel, heel goed. Ja. Sport is mooier geworden. Dat hoop ik. Ik hoop dat we dit doortrekken. Ja. Is het ook toeval dat de Colombianen weer... Nee. Uh, dat is ook leuk om te zien, vind ik. Dus, dat... uh, hartstikke leuk. Die mannen vallen ook aan. Die durven tenminste. Die rijden door de oude coalities heen... Een moet zichzelf echt heruitvinden. En dat gebeurt ook nu wel. Dat zie je aan de uitslagen. Die Colombianen is enig om naar te kijken. De dat zijn zo eentje... natuurlijk echte klimmers. Hè? Rasklimmers. Ja, dat zijn mannetjes van 1,58. Ja. Ja? En, en, en die wegen 63 kilo. En die rossen die berg op. En dat doen ze hartstikke leuk. Ik hoop dat dat zich voortzet. En ik hoop dat dat in de Ronde van Frankrijk ook naar voren komt. Ik hoop dat ze die mannen dur ook durven op te stellen. En wat voor rol speelt het Nederlandse wielrenner daar dan in? Nou, daar ben ik met je eens, hè? want ik vroeg me af... de Tour de France komt nu, de etappenkoersen. Ik vroeg me eigenlijk af, krijgen we weer hetzelfde te zien... als Sky, die voorop rijdt, of in de tijd van... Uh, uh, Armstrong. Ik, wat? Armstrong. Hè, de, zijn ploeg, die steeds voorop rijdt en volkomen saai. Nu zegt Mart al, dwars door de coalitie heen. Dat spreekt me aan. Proactief fietsen, ja. Proactief aan sport doen, ja, is veel leuker, maar, weet je dat? Ja, ja, maar ik verbaas. Ik denk dat het niet in de etappenkoersen, niet in de Tour de France. Dat niet zal moeilijker zijn. In... Maar ja. het is wel leuk als je het probeert. Ja. Als, je geen, als je geen uitzicht hebt op de eindzegen in een grote ronde, dan ga je toch etappes halen. Maar waarom is het dan moeilijker in de grote rondes? Nee, dan gaan in... ze berekenend rijden. Ja, nou, ik weet dat niet. Ik, het valt mij op. Ik zie die grote ronde. Het is echt een angstbeeld voor mij. Nog erger dan doping. Die zwarte formatie eh, die weer voorop rijdt in voor Sky... en er niet meer vanaf komt. En iedereen kansloos is. Ja, maar dat is... of het nou het dopingtijdperk is of niet... dat is toch ook wel wat een beetje bij het wielrennen hoort? Nou, dat zeg je, maar Mart zei net al... dwars door de coalitie heen. Ja. Dat zei hij letterlijk. Ja. Nou, dat is wat wij willen zien, ja. Dat maakt sport leuk. Ja. Precies. Ja, onvoorspelbare bergetappes, dat vind ik het leukste om naar te kijken. ze niet er maar in vliegen, dat, zou, dat, is, dat is de zegen voor de sport. Hoe meer onbekende, hoe beter. Dat vind ik echt. Ah. Nog, nog een keer de vraag die ik net stelde. Welke rol speelt het Nederlandse wielrennen in dit geheel? Waar, waar is Nederland? Ja, nergens. Hè? De laatste tegen 2005, geloof ik. Dus er zijn er nog al... ja, de laatste dat... gele trui 1989. Ja. 1989? Ja, dat is ongelooflijk. Ja? Ja. Ja, Breuking is de... één dag. Dat is dan de Tour de France. Uh, maar in de rest van het seizoen zie je nu eigenlijk al een aantal jaren achter elkaar... dat als het seizoen begint, hè, als de, de meeste mensen nog niet eens weten dat er al gewielrent wordt... Hm. dan wint de voorheen Rabobankploeg, nu de Blanco ploeg, overal en ergens wat wedstrijdjes. En als het er dan echt om gaat, dan is het er niet. De kilometers waren te veel voor ze in de grote wedstrijden. Ze hebben behoorlijk gereden tot kilometer 220. En daarna was het op. Was de benzine op. Chalingi heeft zijn best gedaan. Jeltebol heeft zijn best gedaan. Ik heb, ik heb mooie dingen gezien. Wening heeft goed gereden. Daar mag je gewoon applaus voor hebben. Uh, Mollema is twee keer bij de eerste tien gekomen. Hij heeft zich alleen niet laten zien. Slachter is een talent dat er aan aan het komen is. Maar ze speelden niet mee in de finales. Wedstrijden worden beslist in de laatste kilometers. Voordat die laatste kilometers ingingen... waren er wel jongens van de Nederlandse ploegen. En daar hebben we het over, over Blanco. Maar de, maar de mannen van Van Cansolei en van Argos... die hebben we helemaal niet gezien. De is die nou zo goed als mensen willen doen geloven? Geesink heeft tegen zichzelf en tegen de ploeg gezegd... ik ga in de Ronde van Italië goed rijden... en mag ik mijn eigen traject kiezen. Dat hebben ze hem toegestaan. Dus heeft hij buiten de wedstrijden om... heeft hij gedaan wat hij moest doen. En nu is het aan hem om in de Giro te bewijzen wat hij kan. Maar het Kom. wordt er wel tijd ook, of niet? Ja. Dat hij wel eens wat laat zien. Ja, maar goed, hij moet nu wat doen. Als je net zegt, uh, die laatste kilometers... die laatste 50 kilometers... en... Die worden dus getraind. Dat weet de trainer ook, dat weet de coach ook. Kennelijk is daar dan slecht op getraind op een of andere manier. Dan geeft het weer enige hoop voor de Giro en uh, uh, voor de Tour de France. En er is een ander punt. Ik verbaasde me in de radio-uitzending uh, op dinsdag of iets dergelijks. hoorde ik Richard Plugge, de algemeen directeur van de Blanke Ploeg. die eigenlijk, ik zal het even kort vertalen, vond dat ze fantastisch voor het seizoen gehad hebben. Nou, dat is een groot, grote te tegenstelling wat ik denk en wat Mart net zei. Nou, ja, wat cijfers bewijzen. Ja. Ik bedoel, je mag wel blij zijn dat Mollemaan twee keer tien is geworden. Maar wacht even. Je, mag ook, uh, je, je moet ook kunnen eisen dat ze een keer uh, op podium rijden. Kijk, dat Nicky Terpstra nog derde wordt in Parijs-Roubaix... daar zeg ik van applaus, geweldig. Dat is het karakter van die jongen, die geeft niet op... en die dendert er op die baan nog langs. Maar voor de rest was er niks om echt over te juichen. Twee keer tiende, Mollema prima. Maar maak nou eens van twee keer tien, één keer vierde. Doe nou eens één keer mee in de finale. er nou eens één keer mee. Ja, maar als de algemeen directeur Plugger zegt dat ze fantastisch gereden hebben... is dat een van de oorzaken jaren dat ze het niet... dat het ja. heel nou, goed ja, is. En Geesink en maar... hij moet wat ouder worden. Nou, zaken is 22 of 23 jaar natuurlijk. Ja, maar dat is een, dat is een buitengewoon mens. Daar ja, moet je maar er, er zijn be... er nog wel meer jongeren, ja. Maar dus, hij moet het nu gaan bewijzen. Geesink moet nu in Italië... Ik bedoel, hij heeft alles heeft hij in zijn voorbereiding gedaan zoals hij het wil... en nu moet ja. hij het maar gaan bewijzen. Inclusief niet meedoen aan de Amstel Gold Race. Vind je dat eigenlijk kunnen? Dat de, de belangrijkste renner van Nederland niet meer de aan keuze. De belangrijkste maakt, nee, nee, ja, in als je de keuze maakt dat je de Giro wil rijden en voor het klassement wil rijden, is dat een verstandige keuze. Ja, want dat gaat dus niet samen. Nee, dat gaat niet samen. Want dan kom je van hoogte naar beneden en dan ben je in de tweede week dat je beneden bent, ben je helemaal op. Dat werkt niet dan moet je dus nooit naar hoogte gaan. En ze hebben gekozen voor hoogte, dus was dit de consequentie. En ik weet wel, er is op politiek gewezen, geen vriendje met Van Vliet... Eh, dat er nog een oude rekening open stond, dat geloof ik allemaal niet. Als hij goed naar zijn trainer heeft geluisterd, dan is dat de reden geweest. Je gaat niet van hoogte naar beneden om een wedstrijdje te rijden... als je prepareert voor de Giro, dat doe je niet. Nee. Nou, dan heeft hij dus nu gewoon de gelegenheid om het te laten zien... Ja. want we krijgen de Giro nog en nog een heleboel wedstrijden erachteraan. Nou was dit ook... Oh, Mag ik, oh, ja, ik even? Ja, ja, zegt laten zien. He, uh, Mart zegt... Een klassement rijden. Maar ik wil getallen horen. Wat is nog klassement rijden? Nummer 10? Nee, ik vind dat Geesink nu. In, de voor zelf, in ja. ieder geval bij de eerste vijf en ook voor het podium moet gaan rijden. Dat is die aan zijn stand nou, nu verplicht. Dat is En wel... aan zijn voorbereiding verplicht. En aan de knechten die hij meeneemt, is hij dat nu verplicht. Nou, dat is wel lekker, want jij noemt nu een getal. De leiding van de Blanco-ploeg noemt geen getal. Dus je ziet ook nooit of je gefaald hebt. Of goed gereden natuurlijk. Ja, maar ik heb een wat makkelijker positie in deze. En weten we ook ik... zeker dat hij daar voor het klassement gaat? Of wordt het daar weer nee, aftasten? Nee, ja, hij, hij moet voor het klassement gaan. Ja, en als dat niet lukt, een mooie rit winnen. Of is dat al niet meer genoeg dan? Nou, dat is een, een kus van je zuster krijgen. Zo noemen we dat, <laughs> dat Kan heel prettig zijn, toch? op basis waarvan is Geesting zo omhoog geschreven de laatste jaren? Op basis van de Tour de France van vier jaar, drie of vier jaar geleden... toen hij uh, buitengewoon goed presteerde. Uh, en ik heb hem... Hele goede dingen zien doen. Vuelta. Alleen heeft... Wat zeg je? Een Vuelta. Hij heeft in de Vuelta ja. heeft hij goed gereden. Hij, heeft, hij kan het wel, maar er, zit, er is een knopje wat hij moet vinden. En dat moet hij omdraaien. En als hij dat knopje omgedraaid heeft... is een soort van, van, van, van grolknopje. Ja? ja, Als hij dat omdraait, dan, dan kan hij met de beste mee. Maar moet hij eerst niet eens een etappen winnen? Voordat we over klassementen bijvoorbeeld gaan praten. Mm, klassementrenners hoeven niet zo duidelijk etappes te winnen. Koen. Dat ligt een beetje anders. Maar dan moet je wel een klassement rijden. Ja, goed. ja, maar dat is hij ook. Wat, wat, wat wou je anders zeggen dat hij was? Hij is geen tijdrijder, want daar krijgt hij op zijn bakkers. Ja. Ja. Hij, kan, hij kan omhoog kan die etappes winnen. En in de, in de Ronde van Italië dit jaar, als je, het, als je het parcours ziet, dan zeg je wauw. Er gaat zoveel omhoog. Hij moet het nu doen. Hoe goed kan je klassement eigenlijk zijn... als je in de tijdritten zoveel blijft verliezen? Dat, dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg. Dus misschien moet dat nog verbeteren. Ja, maar ik heb wel eens gehoord van, van mensen die daar echt verstand van hebben. Dus die wielertrainers. Het is zo moeilijk aan te leren als je het niet hebt. Sprinten leer je niet. Tijdrijden leer je niet, klimmen leer je niet. Als je van alles een beetje kan, dan moet je het beste gaan doen. En wat is het beste van hem? Dat is klimmen. En dan levert hij dus verschrikkelijk in op tijdritten. En is dat dan misschien ook de reden dat hij niet inzet op het allerhoogste van het hoogste, de Tour de France, maar juist op wat daarna komt, de Giro en misschien dan volgend jaar weer de Vuelta, waardoor hij rondes die hij, waar hij wel op het podium kan rijden? Ik, ik proef in jouw vraagstelling iets van, is er angst bij hem? Ja, dat, hij niet, dat hij eigenlijk niet bij de beste vijf kan horen. Ik denk dat hij dat wel moet doen. Je moet wel tegen jezelf zeggen, ik hoor bij die beste vijf... en ik ga, Podori. dit jaar ga ik het bewijzen. Ik ga niet vallen, er is geen excuus, ik ben er klaar. Zo moet je als sport doen. En wat denk jij? Dat grolknopje moet om. Dat en dan kan het. moet om, hij moet, hij moet vertrouwen hebben... hij moet een goede ploeg meekrijgen en ze moeten... zo moeilijk is het toch niet, jongens? Ja, nee, maar als het het is fietsen, maar ja. Ja, als het niet zo moeilijk is... dan moet de leiding van de ploeg er toch ook wel achter zijn? Ja, Tom. Daar heb je gelijk. In. Ja, en nou ja, goed. En waarom gebeurt er dan niks? Of tot nog toe? Ja, dan hadden ze ook wel wat andere onderwerpen om te bespreken. Hè? De laatste uh, maanden. <lacht> de laatste half jaar, zeg maar. <lacht> ja, maar. En daar wil ik het dan ja. toch nog even met jullie over hebben. Want het, het, het, het mooie is natuurlijk wel dat we nu al met z'n vieren... weer heel vurig gewoon over de sport aan het praten zijn. Het is wel, uh, dat zijn de feiten, het wielerjaar waarin... Um, voor het eerst, of laat ik het, laat ik het anders zeggen... het wielerjaar na de bom die barstte. En na uh, de dopingperikelen uh, rondom Armstrong. Uh, veel Nederlanders die bekenden. Veel renners die in Nederlandse dienst hebben gereden... die dopinggebruik bekenden. Is er, ik zou bijna zeggen als we zo vurig erover praten, nee. Maar is er, Mart, iets veranderd in de beleving? Voor mij wel. Ik, ik, ik heb eerst een tik in mijn nek gekregen... en toen heb ik tegen mezelf gezegd, vind ik het nog leuk genoeg... En toen vond ik het antwoord in deze hele simpele verklaring... er staat een nieuwe generatie wielrenners en die moeten we goed begeleiden. Zo goed mogelijk. Je moet niet nu weglopen, wat de Duitse televisie gedaan heeft... en zeggen van scheisse, het is een verschrikkelijke sport. Ja, het was een verschrikkelijke sport. Maar je moet een nieuwe generatie een kans geven. En daar probeer ik aan mee te doen. En de, de, de storm gaat nu liggen, of is misschien gaan liggen. En merk je dan ook dat dat dan dus op gang komt? Denken meer mensen nu zoals jij? Dat hoop ik. Nou, ik ook, vraag het gewoon aan de mensen naast je. Koen, is er ook een verschil? Bijvoorbeeld in België praten ze eigenlijk helemaal niet meer over doping. Hebben ze he? nog nooit gedaan. En andere landen ook niet zoveel. Het is meer Denemarken, Nederland, dat soort landen. Die... De landen. nu, nu <laughs> komen we op het onderwerp. Ja. De landen hebben dat uh, in hun vadel staan. En de katholieke landen, daar zwijgt men. En wat vind jij dan? Ik ben van protestant. protestant ja. Ja, Zit maar hier goed. ook iemand van katholieke huizen. <laughs> ja, die er vooruit durft <laughs> te komen. Ja. Ja. Ik denk in de eerste plaats dat het internationaal moet gebeuren. Want als het alleen in nationaal in Nederland gebeurt, terwijl je internationale koers hebt, dan wordt er helemaal niks meer gepresenteerd. En ik denk, en dan kijk ik even naar Mart. Het kan alleen maar als de pakkans heel erg hoog wordt. Ja. En het hoeft niet 100%, want als het 80 wordt, word je gedurende je carrière wel eens maar gepakt, natuurlijk. Even door op het eerste wat je dan zegt. Het moet dan inderdaad internationaal het geval zijn dat je met z'n allen schoon schip wil maken. Als ja, dat in is België al... gebeurt. Er, er, er, er zijn 90 renners van de Rabobankploeg ja. die dat gedaan hebben. Er zijn 800 profrenners over deze wereld. Dus er zijn er nog 800, 790 die ook misschien wel iets hadden kunnen zeggen, maar die houden allemaal hun klep. Was de hele dan... katholieke wereld houdt zijn mond. Klaar. Maar was het dan eigenlijk een Nederlandse storm in een glas water? Dat is precies ja, oh, waar we het wel, die nee, hele grote vis is. Die hele grote vis die Armstrong begonnen, heeft. Het is begonnen in Amerika. Ja. Toen is het overgewaaid en toen hebben wij gezegd... Wij, onze renners hebben gezegd, we gaan schoon schip maken. Wacht heb... even, Wintels heeft dat gezegd. Hè? Ja, het is oh, wat ja anders. Wintels ja. is de voorzitter van de, van de KNWU. Welke partij? <grijp> uh, oh, ik zei <grijp> ja. die aan is. Iets katholiek zat daar ja. Ja, nee, ook, maar, okay. uh, ja. Toen hebben ze gezegd, dan gaan we het schoonmaken. Toen was de verwachting, tenminste, dat had ik, ik weet niet hoe het bij jou was, dat dat internationaal zou gaan gebeuren. Dat ze bij Katusha, en dat ze bij uh, in Spanje, bij Movistar, en dat ze in Frankrijk dat ook gaan doen. Maar dat is maar naïef die, misschien. Of zeg je? Dat is, is verschrikkelijk naïef, naïef ja. is dat ja. geweest. Want die hebben allemaal, die zijn achteruit gaan zitten, die hebben de armen over elkaar gedaan, die hebben gezegd van, ja ja, jullie gekke Hollanders, en wij zijn gekke Henky. En niemand. Er is geen Belg, geen Zwitser, geen Spanjaard, geen Italiaan. Geen helemaal niemand die iets gezegd heeft. Een paar nou, Denen, maar die reden ook voor Rabo. Ja, maar dat, dat, dat, dat zit in dit gedeelte van Europa. Dat is boven de Maas en de Rijn gebeurd dat. Daaronder... Knoflookgrens. Uh. Nou ja, bij wijze van spreken hier. Wijwatergrens. <lacht> ja. Maar als dat dan zo is, hoe kan je dan nu spreken over een nieuwe schone sport? Ja, dat hoop je. Je hoopt dat het zo is. Kijk, ik heb... Uh, wij zijn er morgen bij... Uh, uh, Studio Sport. Ja. Ze zenden morgen een portret uit van uh, Jacques Rogge, de voorzitter van het IOC. En Rogge zal daarin vertellen dat zij, ook zij, bijna hopeloos stonden toe te kijken als het ging om dopingen in de sport. Wij konden niet beter, zegt hij. Want de techniek stelt ons niet in staat om de valspelers te pakken. En dan zeg ik tegen hem: Vindt u dat echt zo? En dan zegt hij: Dat is zo. Wij hebben gewoon niet de afgelopen zoveel jaar. Kunnen doen wat eigenlijk binnen ons bereik had moeten liggen. En kan namelijk er... technisch zover zijn dat je die valspelers kunt pakken. Je kan ze niet pakken. Nou, ze wilden het ook vaak niet. Als je naar Amerikaanse ja, ze, honkbal kijkt. Ze, ja, ja, maar ze kunnen ze niet pakken. Ja, maar... Iedereen vloog onder de radar. Ja, Amerikaanse honkbal en atletiek en andere sporten hebben ze ook jarenlang gedaan. Ja, alsof het allemaal wel schoon was. En ze wisten dat, dat, dat honkballers uh, anabolen sporen. Ja, ja, maar dat was nog uh, te, uh, te, te, te testen natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar dat testen ze niet op. Wat? Dat testen ze nee, maar, niet okay. op. Nee, maar oké, Mart zegt, er zijn gewoon middelen worden gebruikt die, die niet te vinden zijn. In het zijn. wielrennen hebben ze ervoor gekozen om het op te sporen. In ja. andere sporten hebben ze ervoor gekozen om te zeggen, ja, bij tennis, het helpt niet als je hard serveert om uh, EPO te gebruiken. Dus in onze sport wordt niet zoveel ge gebruikt. En dan, dan heb je dus twee bloedtesten per jaar als tennisser. Ja. Dat is heel wat anders dan uh, 3000 testen in het wielrennen. Ja, maar goed, daar zijn ze ook al onderdoor met kleine hoeveelheden, kleine doses, weet ik veel wat allemaal. Ja, Zij... ja dat is zeker. Even terug naar Jacques Rogge. Zei hij dan eigenlijk: Doping is een te grote macht voor ons. Dat, dat nee, kunnen, hij zegt, dat we kunnen wij niet we aan. Moeten blijven, we moeten blijven strijden. We moeten blijven vechten. We moeten proberen om er iets tegen te doen. Maar we bannen het niet uit. Dat zegt hij ook al. Ja. En dat in... geeft hij al toe. Maar is in zijn optiek dan er wel iets veranderd? de percentages worden lager. Ja, vanwege en, het en, bloedpaspoort en, en, waarschijnlijk. Ja, en je mag, nu achter, je mag nu in je achteruitkijkspiegel kijken. Dus er zijn van de Spelen van Athene... zijn vijf man zijn er die hun medailles hebben moeten teruggeven... die geschorst zijn, van Peking 2. En hij zegt ook, pas over acht jaar... en dat is wel heel triest, die constatering... over acht jaar weten we of eh, Londen de juiste namen heeft uh, op het erenpodium. Ja, ja? ja we beginnen dat over nu, acht ja. jaar weten we ook of Cancellara de echte winnaar ja. is van Vlaanderen ja. en Roubaix. Ja. Want zo, en dat, en dat maakt mij soms wel eens kopschuw... zo moeten we naar sport gaan kijken. We Lukt moeten, dat eigenlijk? Wat zeg je? Lukt dat? Nee, ik heb er moeite mee. Ja, maar het ik heb, misschien ik maar heb maar goed soms ook het toch? idee van... goh, wat leuk dat, daar die, uh, dat die man daar wint. En dan heb ik er geen bijgedachte bij. Ja. Maar dat hoor ik wel te hebben, want ik ben ook naïef. Dat is waar. Ja, maar het zou ook al je plezier wegnemen. Dus misschien ja, is het maar goed dat het niet zo is. moet je dan naar sport gaan zitten ja, kijken? Dat bedoel moet ik. je dan denken van, oké, okay, hij rijdt hier, hij wint hier... maar over acht jaar wordt pas bekend of hij echt die uitslag heeft gereden. Ja, daarover dat moet gesproken. je daar toch ook pijn doen, Tony? Ja, daarover gesproken. Nou ja, pijn, pijn, het is heel erg gek natuurlijk. Want volgens mij, als het zo is... moet je gewoon niet meer over doping praten. En dan gewoon jezelf interpreteren. He, want jij kan over roggen praten. Dat is nou precies internationaal. Kan jij dat doen? Als we alleen in Nederland dat doen, worden we het lachertje. En dan hoeven jullie. Van de ja, maar we hebben wel kinderen van 15, 16. die hier opgroeien. die misschien willen. Nou ja, maar dan moet, we, ja, dan moeten moet we je de beschermen. prestaties in Nederland. Moet je vergeten, doodgang. En dan moet je accepteren dat je dus niet meedoet in de finale. Ja, en hoe kan je zo'n groot onderwerp. verzwijgen. als je bijvoorbeeld ook vandaag weer overal leest. dat gisteren in de ronde van Turkije. Ja, saai, ja. die wij niet allemaal heel goed volgen. maar er was dan wel echt iets aan de hand. waar uh, Mustafa Sayar van de Torku-ploeg, heel bekend, gisteren een bergetappe wint. En waar dan renners, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel erover gelezen... waar andere renners hoofdschuddend over de streep komen. Want deze jongen komt uit de ploeg van de Bulgaar Krabowski, die ja. vorig jaar de ronde van Turkije won. En dat bleek later op EPO te zijn. Dat nu zelfs de renners zelf al, notabene in de koers zelf... al zeggen, ja, dit kan echt niet wat hier gebeurt. Dat hebben we van onze sport gemaakt. Ja. Dat, dat, dat dit het resultaat is, ja. Maar dan kan je het toch niet meer verzwijgen, Tom. Dan moet je het toch proberen uit te roeien. Nou, daar ja. zijn ze toch mee bezig. Ja. Maar ze willen niet. De wielerwereld houdt gewoon die omega deksel dicht. Dat doen en, ze... Ja, dicht. En, die en toch? Ze die, aan die putdeksel hangen ze met z'n allen. Ja? En toch, want daar begon jouw verhaal, is er vooruitgang. Er ja. is, om met Maarten Ducro te spreken, nu echt nieuw wielrennen? Ik hoop het. Ik kan het niet bewijzen. Ik, ik heb geen, geen inzicht in de plasjes die ze afleveren. En ik zie hun bloedpaspoorten niet. Dat zit bij de autoriteiten. En die autoriteiten, en die worden in de toekomst voorafgegaan door een andere dan Pat McQuaid. Die moeten streng gaan, gaan optreden. En wat het ook mag kosten, de pakkans moet vergroot worden. Ja. Dat is het. En die tennissers moeten ook allemaal gewoon gaan plassen... naar iedere wedstrijd. En niet zeggen van, bij ons heeft het geen zin om dat te doen. Ja, overigens roepen heel veel tennissers dat zelf. Hè. Bijvoorbeeld Roger Federer vindt het belachelijk... dat er zo weinig tests zijn. Dus aan de sporten zelf ligt het niet, gek genoeg. Ik heb nog één vraag eigenlijk. Daniel Martin wordt allemaal van gezegd... die is volkomen schoon. Ik vraag me wel eens af, hoe weet je dat? Dat kan maar, ook niemand weten. Maar, ja, maar als hij volkomen schoon is... hoe kan hij dan wel een klassieker winnen... en andere mensen misschien niet? Nou, was het natuurlijk geen krabber hè, in de afgelopen jaren. Hij was, zeg maar, in de, in de, op de plaatsen 4, 5, 6, 7 kwam je hem tegen in grote ja. wedstrijden. En hij heeft zich verbeterd. En of zijn plasje helemaal zuiver is, of zijn bloed helemaal zuiver is, dat weten we niet. Dat kunnen we alleen maar te horen krijgen via de officiële kanalen. Ja. Je mag er alles bij denken, Tom, maar je moet wachten tot het, nee, tot het tot hij officieel wordt, is. Maar hij wordt toch getest? Ja, nou ja, goed, maar. Uh, uh, Michael Bogert heeft toch ook nooit een positief plasje nou, afgeleverd? Du dus de testmethoden zijn misschien verkeerd. En dat zegt Rogge dus. Ja. Rogge zegt: Wij zijn niet in staat om met alle laboratoria ter wereld al die boosdoeners te doen. Maar is maar de niet een apart probleem? Dat als doping toch doping... ja, ook. Alsjeblieft. Ook. Maar de, de uitslag staat daar zo met doping uh, vast. Met voetbal of met tennis uh, is het niet gezegd dat je met doping dan ook wint, Bo uh, zonder doping. Kan je ook prima tennis? Nee, maar dat, dat Duur sporten duursporten hebben er meer voor. Ja, ab absoluut, ja. maar je hebt ook middelen met teamsporten, waardoor als bijvoorbeeld je conditie uh, uh, beter wordt en de kans om te winnen in ieder geval vergroot wordt, natuurlijk. Ja, maar minder dan bij ja, atletiek absoluut. en wielrennen, denk ik. Waar het echt een factor gewoon is. Ja. Als je individuele duursporten hebt, uh, waarom wordt zwemmen niet genoemd? Waarom schaatsen niet genoemd? Nou, daar heb je het allemaal groot voordeel van. Je hoort het, als het over doping gaat, dan kan je de hele avond doorpraten. Dat doen we niet, want ik wil nog even naar een andere sport. <laughs> um, uh, terug naar het voetbal. Iedere sport heeft zo namelijk zijn eigen problemen. Oud Ajax ziet en nu Liverpool aanvallen. Luis Suarez kwam weer eens in het nieuws. En negatief in het nieuws. Na de discussie over zijn swalbers, het bijtincident in de eredivisie met Otman Bakal... en zijn racistische uitlatingen tegen Patrice Evra... beet Suarez deze week in de arm van zijn tegenstander Ivanovic. En kreeg daarvoor tien wedstrijden schorsing. Koen, genoeg? Tien? Ja, kijk, Suarez. Gooi er zijn een getal tegenaan? Wat had hij moeten krijgen? Nee, tien is voor, ja. voor mij wat meer dan genoeg Mart, hiervoor. meer dan genoeg? Tien? We hebben het hier over een recidivist, he? die alle zeven wedstrijden kregen. Die man is in gestoord. Ja. ja, nee, dat vind ik te makkelijk. Nee, deze, hij is gestoord. Deze jongen Je bijt komt, geen mens. Tuurlijk, maar deze jongen komt uit uh, Montevideo, uit Uruguay. Een, een straatvechter. Die, tuurlijk, hij doet dingen die totaal niet goed te praten zijn. En, dus doe het dan niet. Ja. Doe het niet, maar... Ja, totaal gestoord, dat gaat mij te ver. Uh, nou, een hij, een beetje heeft vast, hij heeft wel een psycholoog nodig, denk ik. Dat nou, ik wel. denk nou, ja. een psychiater, eerlijk gezegd, hoor. En dan is hij toch gestoord. En het, hè? en het is zo jammer, want het is een schitterende voetballer. Het is een, een leuke jongen ook. Maar, en het is ook zo onbegrijpelijk dat je dit weer doet. En het is niet nodig. Hij werd misschien speler van het jaar in de Premier League. Hm. Nou, het is niet te hopen natuurlijk nu. Hè? Nee, maar nu niet meer natuurlijk. Als coach heb je daarmee te maken. Michael Jordan, wil je, als die zich als idioot zou gedragen... wil je die dan in de ploeg... En kampioen wordt misschien of niet. He, dat is een dilemma van een coach. Ja. En de ene coach gaat er dus anders mee om dan de ander. En ik denk maar dat stel nou eens dat jij daar op de bank had gezeten. Ja. Hoe ga jij met hem om? Nee, jij flikkert hem eruit. Ja, ik flikker hem eruit omdat ik ook een andere filosofie heb. Mensen die zich goed gedragen hebben meer kans om te winnen. Dus ik zou hem zo uitflikken. Maar dan krijg je nog een tweede vraag. Niet meteen. Ik bedoel, hij is recidivist, dus dan gebeurt het al eerder. Maar de kernvraag wordt dan, is hij veranderbaar of niet? Ja. En? en? Wat is jouw antwoord nou, daarop? Nou, ja, dat heb jij al gegeven. Je zegt aan een recidivist, tot in de tiende graad is Maar hij Maar is het ook niet de schitterende voetballer? Ja, nou, wat... Dus dan kom je op de vraag, wat moet een sporter doen? Wat mag hij nog doen? Wat voor slecht mag hij nog doen? Dat je het accepteert dat hij in je team zit. In een team zit. Ja, dat is wel een cruciale vraag bij hem. En daarom, denk ik denk dat hij echt wel een psycholoog of een psychiater nodig heeft. Want het is niet ja, maar, normaal dat je twee, drie keer ja. dit soort dingen maar doet. Maar dan natuurlijk. had dat veel eerder moeten gebeuren. Nee, ah, ik, misschien ligt ook wel een deel bij Liverpool... Ja, die dat niet Liverpool, doen, die dat verdoezelen. Ja, die zeggen, het ja. valt wel mee. Inderdaad ja. gaan zeggen, maar drie wedstrijden schorsing... daar help je hem niet mee. Ja, denk ik wat mee. Liverpool zegt is, het mag wel. Gewoon, vrij vertaald natuurlijk. He, maar als Liverpool nu zegt... ja, we gaan nu iemand inschakelen om hem te helpen... ja, dan ben je wel achterlijk bezig natuurlijk. Want op het moment dat hij kwam, wist je het al. Is het ook niet heel makkelijk om hem eruit te gooien? Moet je niet inderdaad kijken... Naar de kwaliteiten van zo'n speler en proberen dit op te lossen. Nee, maar, ik, ik, ja, maar dan is mijn tegenvraag eigenlijk. Wat mag hij doen? Wat mag hij allemaal doen? Dat je me wel uitgooit? Ja. Mag hij moord plegen? Nee, laat ik het. Ja, dus... We moeten het dan, nee, dan maar niet maar overdrijven. Laat... Nee, nee, ik bedoel... overdrijf het niet, maar ik zit nu een grens aan het zoeken. Mag hij een moord plegen, Koen? Nee, dat ja, okay, niet. Dus, dus er komt ergens een grensgeval. Mag hij nog een keer bijten? Nou, hij heeft al twee keer gebeden. Ja, mag het ook nog een derde keer? Nou, ja, voor mij niet eens één keer, moet nee. ik je zeggen, hoor. Maar als je zegt, uh, twee keer vind ik goed... dan is er helemaal geen reden om met drie keer nee te zeggen. Of met vier keer. Kortom, psychiater ik, er tegenaan? Ja, psychiater. En ook weer verder. Een psychiater, en ik denk een jaar... Uh, want Koen vindt het al veel, die teamwedstrijd. Ik, ja, denk ik een jaar vind het genoeg, teamwedstrijd vind ik genoeg. En het gaat erom dat hij dit gedrag uitbandt. Dat hij daarbij geholpen wordt of zichzelf laat helpen. Je kan hem maar wel voor een jaar schorsen of twee maar jaar. Maar denk je echt dat dat, dat, dat mogelijk is? Hij, hij stapelt toch al die gekke dingen op? op het zijn op. niet zo heel veel gekke ah, kom, dingen. Nou, oh, racisme, zwalbus, oh, Hij, buis, uh, met hij heeft me, een negrito drie keer geroepen tegen Eva. Negro, negro. Dat hè? is in Zuid-Amerika. Okay. <coughs> ja. Hij, niet hij zomaar komt zeker als... uit een achterstandswijk, hè, of niet? En hij heeft uh, het heel moeilijk gehad. Nou ja, dat, dat is moet geen enkele komen, reden nee. om iemand te bijten of iemand Tuurlijk voor niet, een nigger uit ja. te maken. La, dat is onzin. Nigger heeft hij niet gezegd. in, nee, in, in Zuid-Amerika is dat een soort koosnaampje. Ja. Nou, het is niet goed, hij moet weten dat je dat niet maar, moet doen. Maar... maar de conclusie, Koen, is dat als jij coach was, mag hij, mag hij gewoon blijven spelen. En als ik coach ben, gaat hij eruit. Heel simpel. Dat zijn de laatste woorden van het Forum van vandaag. Tom Boots, en Koel Dank jullie terug. wel allemaal. <laughs> en ik heb zo'n vermoeden dat al deze onderwerpen later ook nog wel eens terugkomen. Overigens Louis Suarez dan niet voor uh, september, oktober geloof ik. Want dan mag hij pas weer spelen. Tot zover uh, deze uitzending. We zijn er over een dik uur alweer met eerste voetbal en met niet zomaar wedstrijden, want bijvoorbeeld om kwart voor negen nac tegen Ajax. Ajax gaat misschien een belangrijke stap zetten op weg naar de landstitel. Graag tot later, fijne avond nog.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 Wordt u ook gek van oranje? Lees dan iets behoorlijks. Meer kleuren in 360 Magazine. Het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Dit is Radio 1.